7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal. De hoofdredacteur van de Telegraaf legt uit waarom de grootste krant kleiner wordt. En Sander van Horen hoort u zo dadelijk vanuit. Damascus over de vredesconferentie over Syrië. Daarover ook in het NOS journaal met Dorald Negens. Een nou jaar van voorbereidingen begint vandaag in Montreux de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen eraan mee. Niemand houdt rekening met een doorbraak.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 Op YouTube zijn nieuwe beelden opgedoken van een dronken burgemeester Ford van Toronto. In een snackbar zwaait hij met zijn armen en praat hij onsamenhangend. Onder andere over de politiechef Bill Blair. Die noemt hij onbetekenend en ook praat hij met een Jamaikaans accent. Oh, we don't fuck. money I said, bro, just cut No, no money, man. Tja, Ah, dat man. Ja, Ford kwam eind vorig jaar in opspraak door zijn drank en drugsgebruik.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 Geschat wordt dat met dergelijke overzeese constructies sinds 2000 tussen de 1 en 4 miljard dollar is weggesluist. Later in dit Radio 1 een gesprek hierover met correspondent Marieke de Vries. Israël zegt het bij een lucht, dat bij een luchtaanval twee belangrijke militante Palestijnen zijn gedood. Volgens het Israëlische leger is één van hen verantwoordelijk voor verschillende raketaanvallen op Israël. Waaronder een tijdens de begrafenis van de vroegere premier Sharon.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 Het weer voor vandaag plaatselijk glad kans op mist, verder af en toe zon, maar later in het westen regen en het wordt vandaag zo'n 5 graden. Hmm, klinkt bedreigend voor het verkeer. Johan van der Velde bij de ANWB. Is het ook een lastige ochtendspits? Nee, het valt uh, gelukkig op het moment nog wel mee. Die kapotte vrachtwagen met de klapband die is weer van zijn plek af. Daarvoor in de plaats uh, ja, de, de dagelijkse files bij de A7 en de A8. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht... bij knooppunt wordt 2 kilometer. De linker is dicht. En meer dan een uur vertraging tussen den, Ol, den, Ol, den Dolder en Soest... vanwege werkzaamheden. Hetzelfde geldt ook voor het traject Dalfse Ommen. Ook daar uh, meer dan een uur vertraging...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 Lees het laatste nieuws en achtergronden over uw sector. Nu ook te downloaden als app. Kijk op abnambro.nl/slash insights. ABN Amro, de bank nu. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Vodafone, goedemiddag met Annabel. Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Uh, ja, staan de bergen. Wintersport.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 Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. In Montreux in Zwitserland begint vandaag, vandaag de Vredesconferentie over Syrië. Ik denk dat het verkeerd is om te verwachten dat er in de komende dagen vooruitgang in de zin van grote breakthroughs verwacht geen grote doorbraken, zegt William Heek... de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. We gaan gelijk naar Damascus, de Syrische hoofdstad. Daar is onze correspondent Sander van Horen. Uh, Sander, kijkt ook iedereen daar naar Montreux? Ja, toch wel. En naarmate dat dichterbij komt, begint dat te leven. Uh, het is hier ook uitgebreid op het nieuws, dus ik denk dat vandaag... Uh, iedereen toch wel daarna kijkt zonder verwachting inderdaad... maar meer met een soort interesse hoe die uh, twee partijen tegenover elkaar... hoe dat gespeeld gaat worden vandaag. Nou, hoe is de verslaggeving dan daarover? Wat zeggen ze? Um, ze laten vooral op dit moment natuurlijk zien wat wij waarschijnlijk ook laten zien. De plaatjes van de aankomende ministers. En um, ja, op de Syrische staatstelevisie is natuurlijk meteen volstrekt duidelijk uh, wie wie is. Uh, je hebt de president, de legitiem gekozen president. En de terroristen, dat is de oppositie. En die tegenstelling overbruggen, ja, niemand in Syrië, gaat ervan uit dat dat vandaag gaat gebeuren. En vaak in de opmaat na, naar dit soort diplomatieke conferenties verhevigen de gevechten, omdat de partijen nog één keer hun spierballen willen tonen. Is dat nu ook aan de orde? Dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik vond het wel. Ik, ik ben nu bijna een week in Damascus. Ik vond gisteravond wel uh, opmerkelijk onrustig, heel veel explosies in de buitenwijken van Damaskus. Um, ik heb geprobeerd. ...achterhalen wat daar de oorzaak van is. Ja, de, de, de explosies is natuurlijk duidelijk... ...maar of er inderdaad een soort offensief bezig was. En de, sommige mensen zeggen dat er inderdaad... ...in sommige buitenwijken uh, wat meer oppositie was... ...waardoor het leger daar weer harder op heeft gevuurd. En dat was vannacht over heel Damascus te horen... ...luide explosies die uh, eigenlijk de hele nacht doorgingen. In de voorbereiding met alle opsomming van lijstjes... wie er nou wel en niet aan tafel zitten... hebben we weer een, een indruk gekregen van hoe versnipperd de oppositie is. En misschien ook wel hoe sterk inmiddels toch wel weer de positie van Assad is. Is dat ook echt zo of is dat slecht schijn? Het. Als dat is sterker geworden. Het staat buiten kijf. Hij is diplomatiek sterker geworden omdat hij er nog altijd is na bijna drie jaar, omdat hij uh, niet aangevallen wordt door het Westen, uh, omdat hij een strijd voert tegen een oppositie die steeds radicaler is uh, en een strijd die wij in het Westen misschien helemaal niet zo erg vinden. Uh, maar. Ja, hij heeft niet, niet fysiek heel veel meer gebied in handen dan een jaar geleden. Wat dat betreft, ik ben ook op reis geweest natuurlijk in Syrië, Het valt op dat die frontlijnen nauwelijks verschuiven hooguit dat de stellingen zich verdiept hebben. Dus gebied dat in handen was van Assad, dat is steviger in handen van Assad, maar gebied wat van de oppositie is, is eigenlijk ook weer steviger in handen van de oppositie. Ja, en het feit dat hij meewerkt aan het opruimen van die chemische wapens... Euh, ja, geeft ook aan dat hij weer wat serieuzer wordt genomen natuurlijk hè, door het Westen. Ja, zeker. Um, of in elk geval dat hij, dat hij niet aangevallen wordt. Uh, de, Syrië is een westbenesting, dat, dat, dat is inmiddels volstrekt duidelijk. En het Westen heeft heel weinig zin om daar in militaire zin zijn neus in te steken. Uh, het bewapenen van de oppositie is zelfs lastig voor het Westen. Uh, hebben we gemerkt de afgelopen tijd, de Amerikanen die hebben hun niet-dodelijke hulp opgeschort. He, ze leverden bijvoorbeeld nachtkijkers... en dat soort dingen, dat hebben ze opgeschort... omdat ze niet weten bij wie die wapens precies terechtkomen. Ja, dat geeft het al helemaal aan. Iedereen vindt het veel te lastig... en dat, dat is waarom iedereen nu in Montreux is. Dat lijkt haast de enige manier waarop er nog iets gedaan kan worden... door de internationale gemeenschap, hoe weinig dat ook is. Ja, wat zou het kleine beetje kunnen zijn dat er verandert voor Syrië... na deze bijeenkomst?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 dat ze er zijn. Misschien dat ze uh, in Montreux blijven, dat ze dus niet boos weglopen. Misschien dat ze samen op de foto willen. En misschien dat ze hele kleine afspraken willen maken die dan wat grotere afspraken kunnen worden. Ja, het is heel weinig ambitieus. Ik besef het op het moment dat ik het zeg. Maar dat, dat is de ambitie die er op dit moment is in Montreux. Wederom, omdat het het enige is wat haalbaar lijkt op dit moment... Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit de Syrische hoofdstad Damascus. En wat er vooraf ging aan die conferentie... en wie er vandaag inderdaad allemaal wel aan tafel zitten... leest u op onze website, nos.nl. Als laatste grote krant van ons land gaat er ook de Telegraaf over op tabloidformaat. En dat gaat eind dit jaar gebeuren. En ook de Telegraaf op zondag komt terug. Niet in de papieren versie, maar digitaal. Goedemorgen, Jules Paradijs, hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemorgen. Begrijp ik het goed dat het gaat om een tijdelijke terugkeer van de krant op zondag? Nou, we gaan uh, kijken of het uh, succes heeft. Er komt natuurlijk een hele rijke sportzomer aan. Uh, met onder andere het WK en de Tour de France. En uh, wij, wij verwachten uh, dat de lezers en de abonnees dat uh, prachtig vinden. Dat weten we trouwens ook. Dat, uh, uh, dat de zondagskrant die we overigens in 2009 op papier uh, moesten stoppen vanwege hoge druk- en bezorgkosten. Dat uh, ja, zeven, acht van de tien lezers uh, uh, die heel graag zouden terug willen... Ja, dus er is ook helemaal niet meer gesproken over een papieren versie op zondag? Nee, want er zijn eigenlijk al uh, ja, heel veel uh, abonnees die de krant op de op de tablet lezen. En wij kunnen nu uh, de zevende dag uh, kunnen op deze manier uh, invullen. En het is ook onderdeel van een ja een strategie om uh, ja veel nieuwe digitale producten te lanceren. Uh, waarvoor mensen natuurlijk wel uh, betalen, maar die, uh, ja, die het abonnement uh, rijker maken. Veel lezers lezen digitaal, zegt u. Om hoeveel lezers gaat het? Nou, sowieso uh, is uh, telegraaf.nl uh, een van de grootste websites van Nederland. Er zitten elke dag 1,7 miljoen uh, mensen, 54 per dag, uh, te lezen en video's te bekijken. Dat zijn er overigens meer dan uh, via nos.nl, om maar even een voorbeeld te noemen. Pijnlijk, dus, ja. Dus dat zijn heel veel mensen. Maar dat uh, zijn niet allemaal abonnees? Uh, dat, zijn, dat zijn niet abonnees, maar we hebben sinds een maand of twee ook uh, het zogenaamde premium gedeelte... wat eigenlijk alle grote mediabedrijven in de hele wereld op dit moment aan het introduceren zijn. Uh, uh, je kunt het ook een soort betaalmuur noemen, maar het is eigenlijk eerder, zoals wij noemen, premium. En daar zijn ook al 125.000 125 mensen die daar uh, elke el dag... El el el ...kijken en, en bezig zijn met het uh, met tot, tot zich nemen van informatie. Goed, meneer Paradijs, dan het tabloid formaat. Daar is uh, lang over nagedacht. Ik kan me Bro, herinneren dat de Telegraaf daar lang niet aan wilde. Waarom nu wel? Uh, Eén heel simpel, uh, simpele voorwaarde was dat onze drukpersen... Uh, ...die moesten worden klaargemaakt voor tabloid. En dat is eigenlijk nog steeds aan de gang. Dat is al drie jaar zijn we daarmee bezig. Uh, dus dat, is, dat proces is uh, pas in september, oktober is dat klaar. He, want we konden gewoonweg niet full-color draaien. Ons, ons persenpark is dusdanig groot dat er een omvangrijke operatie is. Je legt tegenwoordig sneller een, een, een, een weg aan dan zeg maar, een, dat je een drukpers verbouwt. Ja. Uh, maar, maar, maar dat is dus klaar. En dus dat is ook de voorwaarde om te gaan. En veel, veel mensen in de, in de buitenwereld dachten van, ja, die telegraaf die wil niet. Nou, wij zijn eigenlijk al vanaf 2004 zijn we met het ontwikkelen van concepten bezig op ja. dit gebied. Want die grote krant, dat, dat is gewoon uit dat is geweest? Nou, we denken dat dat, het in, dat we zeg maar fors kunnen vernieuwen. Uh, want dat is nou eenmaal gemakkelijk op een ander, ander, ander formaat. Het is absoluut uh, geen uh, manier om uh, papier te besparen, zoals anderen misschien wel in het verleden hebben gedaan. Wij denken dat we redactioneel daar kunnen vernieuwen en dat we ook ja dat het ook handzamer is, compacter is voor de mensen. Uh, en dus, dus het is een uh, het is een uh, zeg maar hartstikke. Uh, Interessante en ambitieuze operatie voor ons. Ziet u bij concurrenten dat die uh, overgang naar tabloid... ook meer lezers heeft opgeleverd? Uh, nou, wat je wereldwijd ziet is dat er, uh, dat, er, uh, in, dat er in het begin uh, zeker een impuls is. Uh, maar we zitten met, met, met, met uh, papier zitten we natuurlijk in een, uh, al jarenlang in een dalende markt. Maar je kunt, uh, je kunt in ieder geval... Dus dan als, dan het antwoord is nee als eigenlijk? Het gaat, als het gaat om de, de krant van de toekomst die we, die we, die we moeten maken... Zeg maar, plaatsvond ook in het kader van de andere platformen die je hebt... mobiel en internet en video... En krijgt die krant een, een andere functie. Nou, voor ons blijft natuurlijk nieuws en primeurs... Uh, blijven centraal staan. Ja. Maar je, meer, meer opinie, meer duiding... Ja. Meer, het, meer het uitleggen... wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar meneer Paradijs, mag, mag, als ik even mag... De, de krant van vandaag erbij pakken... dan heb ik, heeft u toch zes uh, items op de voorpagina staan. Zes onderwerpen. Dus typische telegraaf-voorpagina. Daar gaat u toch iets in moeten veranderen... straks op tabloid-formaat. Dan is er misschien ja. nog maar plaats voor één. Nee, maar dat is misschien het geheim van de Smit. Aha. En het geheim van de telegraaf zullen we trouwens ook nooit uh, precies kunnen onthullen. Oh, maar gaat u, maar vanuit, gaat u er maar vanuit dat het uh, goed komt... en dat het DNA <laughs> van de telegraaf dat recht overeind blijft. Met chocoladeletters. Als het nodig is, wel. Show paradijs. Hartelijk dank. Goedemorgen. AMB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Hoe gaat het? Frederik, het valt eigenlijk wel mee. Vijf files. Het zijn allemaal dagelijkse files, vooral in Noord-Holland. De enige die opvalt is die op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar was een ongeluk. De rijstrook is weer open. Tussen de knopen de Velperbroek en wordt nog wel vier kilometer. Het was ongelukkig debuut in de KNVB-beker voor John Daal Thomassen. We spreken hem straks. Dit is tot negen uur het NOS Radio 1-journaal naar Kuik, Waar wordt gedroomd van de halve finale? Mark Robin Visser. Ja, gedroomd wordt er zeker. En uh, dat niet alleen. Er wordt ook, uh, ja, de mensen zetten zich schrap en er uh, worden broodjes gesmeerd. En uh, er komen straks 16 bussen. En die gaan allemaal met supporters dan uh, richting dat stadion in Zwolle. Stan Broenland gaat wel mee. Ik ga wel mee, ja, zeker weten. Maar speelt niet. Nee. Jammer genoeg niet. Helaas niet geselecteerd. En dat komt, hebben we net besloten. Niet zozeer omdat hij zo'n slechte voetballer is... maar omdat er gewoon erg veel middenvelders zijn bij JVC Kuik. Ja, dat klopt. Ja. Een stuk of zeven hebben we er rondlopen. niemand ziek helaas en zo? Nee, geen zieken, oh. geen geschorst, geen geblesseerde. Dus. Oh. <laughs> Hoe is dat hier nou, de laatste dagen in Kuik... nu jullie weten dat jullie in de kwartfinale spelen? Wat merk je daarvan hier in het dorp? Ja, het leeft enorm. Ja. Iedereen heeft het erover... Op uh, Facebook of Twitter zie je ook elke dag wel foto's voorbij komen of interviews, dus... Ja. ja het leeft enorm. Ja, en op straat? Op straat ook. Nee, <laughs> is... Vertel eens, ah, wat gebeurt er dan? Ah, ja, ah, iedereen die je tegenkomt, die spreekt je wel aan over ja. de wedstrijd. Of iedereen een klaver is, wat de kansen zijn. En ja. Kom op, hè, jongens. Nou, vertrouwde jij mij vanocht, vanochtend al even toe... dat jij de kans niet echt heel erg hoog inschat? Ik weet niet of jou dat door de club in dank zal worden afgenomen. <laughs> maar hoe, hoe denken ze er in de club over? Jouw jou medespelers? Ja, hetzelfde. Ja. Niet, ja. niet echt een hele hoge kans? Ja, geen grote kans, nee. nee. Nou, er is wel een kans, maar ja. Ja, ik hoop het vanavond. Hij nee, is er wel, die kans. Hè? En als het lukt dat jullie als JVC Kuik in de halve finale komt, dan is dat voor het eerst sinds 1975. Ja, dat klopt, ja. Ja, toen was jij er nog helemaal niet eens. Nee, toen was ik er niet ja, eens. Dat, maar maar dat, wist, wist je dit wel trouwens? Ja, ik wist dat de SMU zo was gekomen. Ja, uh -huh. Alleen niet dat ze dan uh, ook gewonnen hadden. Ja. Mag ik even naar je moeder... Uh, mag ik ook even aan moeder even iets vragen? Zeg, hoe, hoe is het nou hier in huis? Want uh, uw oudste zoon... Uh, speeltjes bij JVC, maar u heeft ook nog een jongere zoon... die hebben we vanochtend ook al even gehoord. Ja. Het is echt een voetbalhuis, hè, dit? Het gaat hier alleen maar over voetballen. We hebben ook nog een dochter... die had, als die ergens een hekel aan heeft, dan is het... Uh, het arme ah, kind. Uh, ja, ja, ja. Het spreekt, ook, het spreekt het... ook boekdelen dat zij hier nu niet bij is. <lacht> Zou dat toch de reden zijn geweest? Ja, ik... heeft, het zo, heeft het moeilijk gehad hier? Met die nee, absoluut, oh, niet. absoluut niet, absoluut niet, nee... Nee, maar het leeft wel uh, ja, goed. Hoe merk je dat hier aan tafel nu? Is er, of in huis? Is hier ook meer spanning dan normaal? Nee, niet, nee. Gezonde spanning. Huh? Gezonde spanning. Huh? En bij u zelf? Ja, ik heb er gewoon wel zin in. Huh? Wij gaan vanmiddag wij stappen in de auto en uh, we, gaan, uh, ja, we gaan een feestje bouwen. Ik ben heel benieuwd, ben heel benieuwd. U ziet het eigenlijk ook wel zitten, geloof ik, hè? Volgens mij bent u degene hier nu nog de meeste kansen. Als ze winnen, mag je morgen terugkomen. Nou, heel graag. Dat is goed. Zullen we dat bij Afgesproken. deze afspreken. Afgesproken, Helemaal goed. Maar niet zo goed. niet <laughs> zo ja, Ik ga nu even naar het clubhuis, want ik denk dat ze daar uh, met de voorbereidingen bezig zijn. Ja, is goed. Mag ik jou, ondanks alles, stand toch een ontzettend goede wedstrijd wensen vanavond. Dankjewel, dat komt ja, wel goed. We gaan ervoor. Ja, we gaan ervoor. Ja. <laughs> Tot later. Dankjewel, Mark Robin Visser. Het is tien minuten voor half acht. AZ heeft de halve finales van de KNVB-beker al bereikt. De rode JC is met 2-0 verslagen. Maar na afloop ging het vooral over de rode kaart... voor rode JC-speler Christian Nemet. Hij gaf de scheidsrechter een bodycheck. Rob Fleur sprak met de Roda-trainer over dat incident. John je hebt met 2-0 verloren voor de beker van AZ. Maar het zal vooral gaan over wat er na een uur gebeurde met Nemet. Wat is jouw zienswijze op het geheel? Ten eerste wil ik, wil ik liever de erste, 300% kansen voor de eerste helft hebben. Uh, vier kansen en 300% kansen. Dan moet je natuurlijk scoren, dan kom je voor. Uh, dan is het beeld anders. Dan komen we ongelukkig 1-0 achter eigenlijk. Uh, hmm. Eigen doelpunt, konerbal uh, We hebben een penalty moeten hebben in de, begin, in de, in de, in de eerste helft. Kees uh, voor vastgehouden, Kees luidt voor vastgehouden met de corner. Is een strafschop. Maar uiteindelijk ja, in de tweede helft de situatie met Chris en met Nemeth. Ja, je kunt een strafschop geven. Uh, en dat is natuurlijk ook een optelsom. En uh, je moet nooit reageren. Ik denk, je schijzt natuurlijk. Dat is, uh, dat is nooit goed. Maar ja. natuurlijk ook te maken met, uh, met de situatie waar de herstel. Uh, op een gegeven moment reageer qua emotie. Maar goed is het natuurlijk niet. Je mag de er nooit aanraken. Dat heb jij ook in je hele leven volgens mij nooit gedaan. Volgens mij zei ik ook dat, hè? Ja. Dus wat doe je eraan? Wat mag ik eraan doen? Nou, ik neem rustig door. Je bent heel rustig of, of kook je inwendig? Nee, wat, wat... Ik ben, gewoon eerlijk, ik ben eerlijk en ik, uh, en ik, uh, ja. ik heb de situatie geënalyseerd en, en, en ja, voetbal hoort bij emoties, maar natuurlijk moet dan dat naar En uh, Met name de opstation voor de eerste helft. Ja, moet een kans een strafschop hebben in de eerste helft. Ja. Dat krijg je niet. Ja. Dan heb je met twee emoties te maken, maar goed is het natuurlijk niet. Hoort niet, hè. Goed is het niet. En wat nu? Ja, we wat zingen u terug in de weekend, hè? Ja, Eerst even afwachten wat er morgen gebeurt of ga je nog met nee praten? Of heb je dat al gedaan? <kijkt> je moet zo verstandig zijn, hè? Wat, jij bent verstandig en wat betekent dat? Ja, dat is niet het moment om de met spelers gaan praten, lijkt me, hè? doe je dus morgen wel? Dat is nooit het moment na een wedstrijd waar emoties uh, uh, bij hoort. Dat lijkt me duidelijk, hè? Nee. Doe je morgen wel? Ik zei het, ja, Precies. Ja. Hoe vaak, hoe we het vertellen. Het ja. lijkt me duidelijk wat ik heb gezegd, hè? Oké. Okay. Oké. Okay. Elke werkdag van 6 tot 9 het NOS Radio 1 journaal. Oh, en Kendrick Cups Vijf voor half acht. De elite in China sluist miljarden naar het buitenland. Familieleden van communistische leiders en andere prominenten gebruiken bedrijven in belastingparadijzen om hun vermogens te maskeren. Blijkt uit onderzoek van een internationale groep journalisten. We gaan naar China, naar onze correspondent Marike de Vries. Uh, Marike, om hoeveel geld gaat het? Dat is niet helemaal bekend. Uh, het gaat waarschijnlijk om honderden miljarden... Uh, die uh, sinds de jaren tachtig al zijn weggesluist... naar deze belastingparadijzen. En die offshore constructies die waren eigenlijk opgezet... toen China beetje bij beetje een beetje meer open ging... voor westerse landen. Om daar een constructie op te zetten... zodat ze met China zaken konden doen... wat ze nog niet op het vasteland van China kunnen doen. Ja, Nu uh, komen we er toch achter dat het nu gebruikt wordt... deze constructies... Om de miljarden van de rijke en de machtigste Chinezen weg te sluizen. Ja, dat is eigenlijk gewoon slim misschien. Uh, in hun, uh, vanuit hun oogpunt misschien wel. Uh, het enige is, is dat het uh, in het binnenland niet zo lekker verkoopt. En dat heeft er alles mee te maken dat uh, de Chinese bevolking... de laatste tijd en de laatste jaren, maar natuurlijk met de opkomst van internet... ook steeds kritischer is gaan kijken naar uh, de leidinggevenden. En daar ook eigenlijk steeds meer van is gaan balen. Van die enorme inkomstenverschillen, dat zij zo rijk zijn... en een groot deel van de Chinese bevolking nog zo arm. Nou, dat kan voor allerlei sociale ongevingen... Onrust zorgen en als er dan ook nog eens een keer blijkt dat de machtigste mensen, de leiders van de communistische partij, stiekem geld wegsluizen. Ja, dat geeft dat natuurlijk een heel ja, slechte indruk zeg maar, aan de bevolking die daar meteen een gevoel bij heeft van wat hebben ze dan te verbergen. Waar komt dat geld vandaan? Heeft het niet met corruptie en omkoping te maken? Ondanks het feit dat het wettelijk wel is toegestaan. Ja, het is wel legaal gewoon. Hè. Deze constructies waren al dus legaal opgezet toen China open ging. Maar het is vooral de indruk um, ja, die het wekt uh, de laatste jaren dus die, die, die steeds grotere roep om die corruptie te bestrijden. De nieuwe president Xi Jinping uh, die heeft er ook topprioriteit van gemaakt sinds hij aan de macht is afgelopen uh, maart. Maar dan zijn er ook weer andere actiegroepen die zeggen van... oké, okay, als je dan die corruptie gaat bestrijden, wees dan ook transparant. Laat dan ook zien waar jullie geld vandaan komt. Uh, jullie inkomsten, jullie uitgaven. Maar degene die daar omroepen in China, die worden nog steeds opgepakt. En zelfs vandaag staat een uh, belangrijke burgeractivist, Xi Jinping... zelfs uh, voor die, om die reden voor de rechter, en kan die ja. vijf jaar krijgen. Ja, en Hoe wordt er dan in China op gereageerd, op, op dit nieuws... als het dan toch al zo gevoelig ligt? Helemaal niet, want oh. uh, de Chinese bevolking weet dit niet. Alle publicaties hierover, ook op internet, uh, zijn geblokkeerd. De Chinese staatsmedia zwijgt er natuurlijk over. Ik, ik moest ook gebeld worden door de redactie. Van Marieke, weet je dit al? Nee, dat wist ik nog niet. Ik kon ook de linkjes niet openen die de redactie naar uh, mij stuurde... Om, uh, om te zien waar het nou precies over ging. Dus uh, nee, het, het wordt gewoon uh, door de censuur uh, goed uh, toegedekt. En daarom heeft het dus niet zo'n impact... zoals destijds uh, gelekte documenten bijvoorbeeld door Wikileaks... in de rest van de wereld had. Hier, uh, ja, de censuur lost het op. Ja, we krijgen berichten dat The Guardian op internet geblokt is in China bijvoorbeeld. Jij mag ja. er wel over vertellen of uh, gaat zo de voordeur wel... Nee, nee, ik mag er natuurlijk met jullie over praten, tenminste, daar ga ik maar vanuit. Ik heb het nieuws ook niet zelf natuurlijk onderzocht, maar uh, media die dat wel doen en die dus publiceren over, um, over deze grote uh, ja, uh, wegsluisacties, maar ook gewoon over uh, de rijkdom van de machtige communistische partij, die uh, kunnen dus inderdaad een blokkade aan hun laars krijgen. Dat is hem vorig jaar ook gebeurd bij de New York Times. En bij Bloomberg. The Guardian heeft vandaag als eerste dit gepubliceerd, inderdaad, in China. En daar kom ik niet meer op, inderdaad, op die site vanuit China. Marieke de Vries, dankjewel, vanuit Peking. Nog wel.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 Huur dan AccountView Software van VISMA? Snel starten tegen lage kosten? Kijk op vismasoftware.nl/huur. VISMA, inzicht, grip, resultaat. 876543. Ja, ook de BMW 320 d Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. en heeft slechts 20% bijtelling. AccountView Bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl/huur.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 Na een jaar van voorbereidingen begint vandaag in het Zwitserse Montreux... de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen eraan mee. En als het vandaag goed gaat, dan volgt vrijdag een vervolg in Genève. De conferentie werd mogelijk gemaakt door de Amerikaanse minister Kerry... en zijn Russische collega Lavrov. Zij vonden dat er een eind moest komen aan het geweld in Syrië. Het huis van de Rotterdamse burgemeester Abutaleb wordt sinds gisteravond bewaakt. De politie spreekt van een bedreiging, maar wil verder niets kwijt. Een eerdere bedreiging van Abutaleb, het was in 2009, had te maken met voetbal. Of de bedreiging dit keer te maken heeft met de bekerwedstrijd van vanavond, ajax Feyenoord, is niet duidelijk. Israël zegt dat het bij een luchtaanval twee belangrijke militante Palestijnen heeft gedood. Volgens het Israëlische leger is één van hen verantwoordelijk voor verscheidene raketaanvallen op Israël. Waaronder eentje tijdens de begrafenis van de vroegere premier Sharon. De Amerikaanse president Obama en zijn Russische collega Poetin hebben telefonisch gesproken over veiligheidsmaatregelen rond de winterspelen in Sochi. Volgens het Witte Huis heeft Obama Poetin zijn volledige medewerking aangeboden. Terroristen hebben namelijk gedreigd met aanslagen in Sochi. En in de kwartfinales van de Australian Open is tweevoudige winnaar Victoria Azarenka uit Wit-Rusland uitgeschakeld. Ze werd in drie sets verslagen door de Poolse Agnieszka Radwanska. En die speelt in de halve finale tegen de Slovaakse Dominika Sibulkova. Die was weer te sterk voor de Roemeense Simona Halep. Dat zijn de hoofdpunten. Weerbericht van Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is, uh, het is een grijze boel op de meeste plaatsen. Het is wat nevelig, maar verder valt het allemaal wel mee. Zijn de omstandigheden helemaal niet zo onaardig. Het is ook droog. Uh, misschien in de loop van de ochtend een klein beetje zon. Maar ik ben er wel heel voorzichtig in hoor. Want in dit soort omstandigheden, in dit jarige tijden... heeft de zon het erg moeilijk om door zo'n wolkenpakket heen te breken. En in de loop van de middag wordt de bewolking van het westen uit dan weer dikker. Tegen de avond in het westen wat regen. Wat verwacht je voor de komende dagen? Nou, een beetje kwakkelweer in eerste instantie. Uh, die regen breidt zich in de loop van de nacht over de rest van het land uit. En dan kan er in het binnenland een klein beetje natte sneeuw vallen. Het zijn nog niet echt de winterse omstandigheden waar sommige mensen op zitten te wachten. En waar sommige mensen van gruwen. Die <lacht> zouden kunnen komen uh, op zaterdag. Want dan krijgen we te maken met een storing die overtrekt. Voor het noordoosten ben ik redelijk zeker van mijn zaak dat daar sneeuw gaat vallen. Voor het zuidwesten ben ik uh, ook redelijk zeker van mijn zaak dat het daar regent. En wat er in het midden van het land gaat gebeuren, dat hangt heel Helemaal af van de koers van het lage drukgebiedje. Dank je Marco Verhoef. Nou, die storing, Marcel, daar zat jij toch zo op te hopen? Die komt er eindelijk aan. Speciaal voor jou. Ja, dat haalde niet op te hopen. Maar goed, het mag wel een beetje kouder worden... maar goed voor het verkeer is het dat het een beetje rustig blijft... Jolanda van der Velden. Zo is dat. Uh, vier files op de A7. Hoorn richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 3 kilometer. Dan verder via de A8 vier kilometer bij Oostzaan. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp Hoeverdorp vijf kilometer. Laatst is de A13 en A Rotterdam bij Delft 4 kilometer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 Venus in Fur, vanaf donderdag in het Filmtheater. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Volkswagen.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 We moeten meer maken in Europa. Het is tijd voor een nieuwe industriële revolutie, vindt de Europese Commissie. Vandaag worden nieuwe plannen bekendgemaakt. Zelf maken in plaats van in China of Oost-Europa... is namelijk goed voor de economie. Bert van Sloten ging alvast op bezoek bij een moderne fabriek van Lely in Maasluis. Daar worden melkrobots gemaakt en die worden overal ter wereld verkocht. Directeur Martijn Boelens leidt hem rond. Waar we nu staan lijkt niet echt op een fabriek. Ik tel hier twee, vier, acht, stukken vijftien uh, bomen... Dit is toch echt de fabriek van Leeuwen? Ja, ja dit is echt, uh, hier bouwen wij onze melkrobots en, uh, en stalproducten. Ja. Is dit een nieuwe fabriek? Want bij een fabriek, bij maakindustrie, denk je toch vooral aan de lopende band. Ik kijk rond, ik zie nergens nog een lopende band. Ik zie wel allerlei onderdelen, maar geen lopende band. Dit is echt de fabriek, ja. Hier bouwen we echt uh, onze hele productie van, uh, van melkrobots. U heeft er nooit over gedacht van uh, laten we die productie eens verplaatsen naar, ik noem, China? Nee, nee, nee. dat stuk al helemaal niet. Wij zijn een, een, een heel sterk engineeringbedrijf. Dus we hebben heel veel kennis en uh, daarmee hebben we ook heel veel wijzigingen. Stroom in, continue verbeterprocessen. En met name die wijzigingsstroom, daarvoor hebben we een hele goede toelevermarkt nodig. Die heel flexibel kan reageren en snel kan, uh, kan meewijzigen. En ja, dat vinden we vooral in Europa. En dat is met Chinese leveranciers slecht bevallen. Want als u een, een plan heeft, er moet iets gewijzigd worden aan het product. Dan uh, belt of faxt u de Chinezen. Maar dan duurt het een paar maanden voordat de wijziging hier is. Moet ik het zo zien? Uh, daar komt het een beetje op neer. Ja, dat op het moment dat wij een wijziging hebben. Dan zijn we meestal twee, drie maanden verder. En dan hebben wij de volgende wijzigingen er al weer in zitten. Ja, en dat... en in, in Europa werkt dat een stuk sneller. En uh, als we kijken naar de toeleveranciers om ons heen dan kunnen wij daar normaal in een twee, drie weken op kleine wijzigingen kunnen wij schakelen. Ja, dat, dat is ook het verschil met de oude industrie? Ik denk dat dat ook het verschil is met, uh, met de oude industrie, ja. Dat uh, we veel meer van kennis en innovatie uitgaan en, en daarop uh, de, de productie ook aanpassen. Zullen we eens even een klein stukje door de fabriek uh, heen lopen? Ja. Waar we hier nu langs lopen is uh, onze nieuwe vector, onze voerrobot. Met name alle grote lasconstructies, die maken we allemaal in de, hier in de buurt. Omdat we anders ook met heel veel transportkosten zitten. Maar ook hier hebben we toch nog wel redelijke wijzigingen in. En ook daar wil je dan heel flexibel op kunnen reageren. Dus, dus moet het goed in de buurt blijven? Ja, dus zitten we daar inderdaad echt op een afstand van uh, 20, 30 kilometers. Daar praten we over. Want de tijd dat je een uh, moertje, een bouwtje, een nippeltje, u kent dat misschien wel, dat hele rijtje uit het liedje, uh, aandraaide in de fabriek, dat is echt voorbij, Toen is constant uh, wordt het gewijzigd? Uh, nou, we draaien nog steeds wat boertjes, moertjes, boutjes en nippeltjes aan. Maar uh, als, als we hier door een, een lijn heen kijken, dan hebben wij in een, in een productiestraat met 18 stations... ...doen we ongeveer 60 wijzigingen in een week. En dat is die flexibiliteit die we hier wel hebben en die we ergens anders heel moeilijk voor elkaar krijgen. Nou, wat in ieder geval hetzelfde is in elke fabriek is dat er een muziekstation aanstaat. Ja. Dat je af en toe boem hoort. Uh, en uh, laten we eventjes verder nog lopen. Hoeveel mensen werken er hier? Ik denk nu een 120. Dat kost nogal een, een slordige duit. Nooit gedacht van, laten wij eens naar Oost-Europa gaan. Uh, ook wel eens overwogen. Uh, maar dan zit je weer met een beetje hetzelfde verhaal. We hebben hier heel veel kennis zitten in de mensen. En daarvan hebben we gezegd, daarvoor willen we ook niet weg. Hier staan we een beetje aan het, uh, aan het begin van, uh, van wat je dan toch nog wel een beetje herkent als een assemblagelijn. 18 stations achter elkaar waarin de mensen aan de machine werken. Dat is dus die maakindustrie waar Europa het dus ook over heeft... en vandaag dus met mededelingen overkomt. Is dat nou iets wat Nederland meer zou moeten doen? Ja, ik denk van wel. Ik ben geen econoom. Maar als ik daar zo naar kijk, zeg ik... ja, we, we zullen als Nederland toch ergens onze, onze economie mee moeten laten draaien. We moeten meer maken. We moeten meer maken. We moeten meer toegevoegde waarde gaan leveren. Ja. Directeur Martijn Boelens van de moderne fabriek van Lely in Maasluis. Daar worden melkrobots gemaakt. Later vandaag hoort u hier meer over de plannen van de Europese Commissie. We gaan over sport praten, over voetbal om precies te zijn. Gio Lippens, want de kwartfinale's van de KNVB-beker gaan vanavond... Verder, want er is er al één gespeeld. Hè. AZ is al door. Marco B. Visser is de hele hoogte die in Kuik. Want JVC Kuik speelt vanavond in die kwartfinale tegen PEC Zwolle. Dat is vrij uniek dat een amateurclub zo ver is gekomen. Maar nu hebben ze toch geen kans meer, Gio. Hè. Het is wel klaar. Ja, dat, dat, dat zeg je maar. En dat is natuurlijk normaal gesproken ook zo. Als je een beetje je gezond verstand hebt, dan weet je dat ze in principe kansloos moeten zijn tegen PEC Zwolle. Aan de andere kant, je weet het maar nooit, hè. ze hebben MVV uitgeschakeld van een hele andere orde natuurlijk als PEC Zwolle. Dat heeft nog een aardig, of nou, aardig vervelend incident toen opgeleverd met de trainer van MVV, Tini Ruis, die werd door zijn ja. eigen publiek toen belaagd, heeft uiteindelijk ook ontslag genomen. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. In ieder geval komen ze met velen naar Zwolle. Ik geloof iets van 1800 fans uh, gaan ze naar Zwolle toe. En uh, ja, JVC Kuik is natuurlijk ook de club van Hans Kraij junior. En dat maakt het ook allemaal wel weer wat bijzonder. En uh, nou ja, wie hem een beetje kent, die weet uh, dat hij toch altijd wel... broed op een stuntje tegen Zwolle. Dus uh, ze moeten het maar laten zien uh, vanavond in, uh, in Zwolle. En wat is hun ge geheime wapen? Wat zou het kunnen zijn... Uh, ja, ik denk enthousiasme, opportunisme. Ik denk niet dat je moet proberen om uh, met, uh, met uh, uh, technisch goed verzorgd voetbal uh, pek zwolle te verslaan. Want dat heeft natuurlijk veel meer kwaliteit. Maar ik denk dat je echt met een beetje ja, storm zoals ze dat zo mooi zeggen. Uh, kunt proberen om in ieder geval het zwolle nog een beetje moeilijk te maken. Dus daar zullen ze het op moeten gooien. De wedstrijd vanavond is toch de klassieke: Ajax-Feyenoord. De wedstrijd is vooral in het nieuws, zodat de Feyenoord-supporters toch kaarten zouden hebben en naar Amsterdam willen komen. Wat verwacht je daarvan vanavond van die actie van die supporters? Ja, ik, eerlijk gezegd, ik, ik hou mijn hart wel een beetje vast hoor, want uh, het zou er uh, ja, rond de duizend zijn en dat is nogal wat en uh, de zaak is natuurlijk nu wel een beetje op scherp gesteld, ook door alles wat er ja, omheen gezegd is, de publiciteit natuurlijk, natuurlijk weten ook de Ajax-fans dat die Feyenoord-supporters ja, in allerlei vakken waar ze niet thuishoren uh, uh, zullen gaan komen, dus uh, het is maar te hopen dat iedereen een beetje zijn gezond verstand bewaart, uh, dat, dat hoor je ook aan reacties van, van, van, van alle kanten. Hè. De burgemeester van uh, Rotterdam, Abu Talib, heeft al gezegd van jongens, ga als Alsjeblieft niet naar Amsterdam toe. Laat deze wedstrijd lekker zitten en blijf lekker thuis. Uh, datzelfde zegt zelfs de, de, de voorzitter van de supportersvereniging in Rotterdam. Nou, in Amsterdam zitten ze niet te wachten op die Feyenoord-supporters. Dus ja, eerlijk gezegd hoopt iedereen dat ze niet komen. Alleen ja... Je weet het maar nooit. Het uh, blijft natuurlijk wel een bijzonder wereldje. Het wereldje van de voetbalsupporters. En uh, er zullen er altijd wel een paar bij zijn. Kijk afgelopen weekend naar de wedstrijd van FC Utrecht tegen Feyenoord. Ja. Ja, die toch proberen om in zo'n vak waar ze gewoon echt niet thuis horen. Om daar gewoon tussen te gaan zitten. En ja, ellende te veroorzaken. En uh, dat is maar te hopen dat dat uh, niet gebeurt. En dat we uiteindelijk toch allemaal verstandig blijken. Dan nog het WK voetbal in Brazilië. De FIFA heeft speelstad Curitiba een ultimatum opgelegd... want het stadion is nog niet klaar. En nu hebben ze tot 18 februari de tijd om verbeteringen door te voeren... en anders mag de stad geen wedstrijden meer organiseren. Wat is daar allemaal aan de, nee. de hand? Ja, en dan is er een probleem. Uh, ze zijn te laat begonnen. Uh, problemen met de financiering. Uh, ja, het is allemaal veel te traag gegaan, deze, deze verbouwing van het stadion. Hè, want het is natuurlijk een stadion dat al langer bestaat, uh, sinds 1999. Thuishaven van Atletico Paranaense. Maar uh, die verbouwing is gewoon te laat op gang gekomen. En uh, volgens de planning, volgens de directie daar... Uh, moeten ze zo'n beetje rond 26 maart klaar zijn. Nou ja, Je hebt net die datum uh, genoemd van 18 februari. Nou hoeft dat elkaar niet in de weg te zitten, want uh, de FIFA wil... Zicht hebben erop dat het op tijd klaar komt. En uh, op tijd klaar is ook 26 maart natuurlijk, want het WK is pas in juni. Maar uh, ja, het, het wordt wel even op scherp gezet. En het tekent toch wel een klein beetje de hele sfeer daar rond die uh, verbouwing van die stadions in uh, Brazilië. Hey, we weten het allemaal, uh, grote problemen geweest met de uh, verbouw van stadions. Uh, er zijn doden gevallen onder de bouwvakkers. En uh, wat dat betreft is de aanloop naar het WK, nou, uh, op zijn zachtst gezegd, niet echt uh, helemaal soepel uh, gelopen. En het is maar te hopen dat het allemaal op tijd klaarkomt. Maar dit is een heel duidelijk signaal van de FIFA. Ik denk dat ze het een beetje zat zijn, alle verhalen rond die stadions in Brazilië. En dat het nu gewoon is van, oké, okay, klaar, er moet zicht zijn op 18 februari. En anders dan gaan we ergens anders naartoe. En het gaat wel om vier groepswedstrijden van het WK. Onder andere de wedstrijd Spanje-Australië in de groep van Nederland. We wachten het af. Dankjewel, Gio Lippens. En zo meer over het beker, voetbal... maar nu eerst de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er zijn een paar files bijgekomen, Marcel... bij elkaar nu zo'n 35 kilometer. Uh, de meeste vertraging nog steeds... rondom Amsterdam. De langste file... staat daar nu op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen afrit Haarnem-Zuid... en knopend Badhoofdorp, 6 kilometer. Ook veel uh, vertragingen bij de spoorwegen... heeft te maken met een aantal... Uh, niet geplande werkzaamheden. Zijn problemen... met wissels op enkele trajecten. Daardoor bijvoorbeeld tussen Den Dolder en Soest... nu meer dan een uur vertraging, want daar rijden... Geen Trainen. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten voor acht. Mark Robin Visser bij de supporters van JVC Kuik. Wat, wat is hun slogan eigenlijk? Nou, eens even kijken. Ik sta nu uh, voor het supportershome, uh, Ja, hier supportersvereniging. Even kijken hoor. Een slogan. Zal ik dat binnen gewoon eens even gaan ja. vragen? Even kijken hoe ik hier binnen moet komen. Dat is ook altijd wel... Oh, hier. Hup, Want als het goed is, dan is er hier al uh, leven in de brouwerij. Ik loop meteen naar de bestuurskamer. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hoe is de stemming hier? Ja, opperbest. We op hebben op een best. hele leuke dag natuurlijk uh, voor de boeg. Ja, uh, bij u ook, team, teamleider. Ja, schitterend, eerlijk waar. Ja, de vraag ja. was even, hebben jullie ook een slogan? Dat staat erop. Oh, er staat hier een t-shirt. Ja, onthult u uw, uw borst eens dus eventjes ja. voor mij? <laughs> wat staat hier? Ja, kom uit kuk, gek. Kom. Wat zegt u? Kom uit kuk, gek. Ja. Ja, maar, maar wat betekent dat voor uh, ja, dat de rest is, van Nederland? Dat is dialect voor kom uit de kuik, gek. Ja. Ik snap hem niet. Uh, Dit is een kunstenaar uit Kuik. Ja, en oh. hij heet Loot de Kloot. En die heeft speciaal voor deze wedstrijd... Kijk, het staat er ook op. Oh, het is dus speciaal voor deze wedstrijd. Ja, heeft t-shirts ja. ontworpen. Kom uit gek Voor alle mensen uit Zwolle. Dat ze zeker weten dat ze de goede voor zich hebben. Ja, heel goed. Volgens mij hebben wij nog een hoop te bespreken hier in de bestuurskamer. Lijkt me gezellig. Ja? Zullen we dat na achter dan maar doen? Prima. En dan nemen we ook de wedstrijd eventjes door. Die vanavond om kwart voor zeven in Zwolle begint... Ja, dat duurt nog even en uh, tot die tijd gaan we ons erop verheugen. Tot die tijd zijn duimen draaien en broodjes smeren, denk ik, hè? Nou ja, de broodjes worden gesmeerd, <laughs> ja? maar de duimen worden wel gedraaid. <laughs> Goed, tot straks. Tot straks, Mark Robin Visser. Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven heeft vorig jaar 11% meer omzet gemaakt. Maar hield ook 11% minder winst over. werd voor 5,3 miljard euro aan chipmachines verkocht en onderhouden. De netto winst kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro. ASML is een wereldmarktleider in de bouw van chipmachines. U weet dat, levert aan alle grote chipfabrikanten zoals uh, TSMC, Intel en Samsung. En de topman van ASML is Peter Wenning. Meneer Wenning, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden over de cijfers? Ja, we zijn uh, uitermate tevreden over de cijfers. Uh, dit was uh, in termen van omzet het ene beste jaar ooit. Hm, maar hoe kan het dat de, de winst wat minder is? Hij heeft te maken met uh, twee zaken. Eén, we hebben in uh, 2013 een uh, bedrijf overgenomen, Symer. En daar zijn uh, op die aankoopprijzen een aantal uh, dus boekhoudkundige afschrijvingen dus moeten doen. Uh, en die zitten dus in het resultaat, dat is één van de redenen. En we hebben significant meer geïnvesteerd in onderzoek uh, en ontwikkeling voor de toekomstige chipmachines. Dus dat zijn uh, de twee ja, belangrijkste redenen. Dus je kunt zeggen: de winst is wat lager omdat we uh, dus door blijven investeren. U hield hier dus al rekening mee? Ja, dat is dus geen verrassing. Wat zegt het dat u meer omzet maakt? De vraag is groter naar uh, producten waarin uw chips zitten? Of ja, de dus chips name, die uw machines ja. maken? Ik moet het even goed zeggen. Ja, dus, en dat is, uh, dat is uh, uh, dus met name duidelijk geworden in de tweede helft van uh, 2013... Uh, we hadden in de eerste helft van 2013 en 2012 eigenlijk met name vragen naar logische chips. Die gaan in alle mobiele applicaties, zoals uh, dus uw mobiele telefoon, smartphones en de iPads. Maar die uh, mobiele applicaties die vragen ook steeds meer uh, dus intern geheugen. Als u mijn veertienjarige dochter vraagt, uh, uh, dus hoe hard telefoon werkt, zegt ze: ik heb meer geheugen nodig. Nou, dat is uh, wat, uh, wat wat wat uh, dus miljoenen andere mensen dus ook vinden. Uh, ja. die dus is de filmpjes maken. Logische chips. Ja. <laughs> Dus de vraag van dus geheugenchips is met name de tweede helft van 2013 dus sterk aangetrokken. En die geheugenchipmakers die hebben dus de meest geavanceerde machines nodig. En die leveren vanaf eigenlijk het vierde kwartaal, wat een absoluut recordkwartaal was, zijn we die machines aan het uitleveren. En dat is ook de eerste helft 2014, dus dat geval. Uw bedrijf is een cyclisch bedrijf, dus het geeft een beetje aan hoe het gaat met de economie. Gelooft u ook weer zoals andere topmannen van bedrijven in de groei van de economie? Um, als u praat over de wereldwijde op ja, nou, het is een diepe zucht, omdat uh, wij eigenlijk heel weinig uh, dus in Nederland verkopen. En ik neem aan dat u ook op uh, dus de Nederlandse economie doelt. Wereldwijd is er, is er al enige jaren sprake van een zeer substantiële groei in de semiconductenmarkt. En, en daar profiteren wij van, omdat uh, die eindproducten steeds meer door de consumenten worden gevraagd. Dus wij hebben, eigenlijk zijn wij meer afhankelijk van een zogenaamde innovatiecyclus. Uh, en uh, die, die heeft zich uh, nogal uh, voltrokken de laatste vijf jaar. En daar hebben wij heel veel... Uh, ja, voordeel is dus van gehad. Voor wat betreft de Nederlandse economie. Uh, ik kan dus hooguit zeggen dat wij ons steentje daaraan proberen bij te dragen. Maar daar hebben wij niet zoveel kijk op. Maar wereldwijd uh, geloof ik wel dat we in een uh, dus opwaartse trend zitten. Ja. Ja, als het wereldwijd goed gaat, gaat het uh, met Nederland ook goed. Want we doen veel aan internationale handel natuurlijk. Maar hoe vindt u het klimaat dan hier om te ondernemen? In Nederland? Uh, prima. Prima, uh, ik denk dat wij een, een ondersteunende overheid hebben. Uh, in die zin dat ze doen wat ze kunnen. Uh, dus we geven uh, ja, de budgettaire beperkingen. Uh, we hebben een uitstekende uh, ja, arbeidsmarkt. We hebben dus goed opgeleide mensen. Uh, de infrastructuur is hier prima. Uh, ik vind dat het in Nederland uitstekend zaken doen is. Ja, ik hoor het al. Zeg, en dan hadden we net een bericht dat de Europese Commissie... graag wil dat er in Europa meer gemaakt wordt. De maakindustrie een impuls krijgt. Nou, u bent daar speerpunt van. Hè. De Nederlandse maakindustrie. Ziet u dat ook zo? Moeten we de productie echt, complete producten, uh, weer thuis gaan maken en niet uitbesteden? Ja, ik ben het daar absoluut uh, wel mee eens. Uh, als we kijken naar uh, de Nederlandse economie... ...is ook de afgelopen jaren heeft uh, de regio Zuidoost-Nederland... Uh, uh, ...is het de enige regio geweest waar nog steeds sprake is geweest van economische groei. En dat komt omdat uh, de maakindustrie die er in Nederland is... Uh, uh, ...toch voor een groot deel is geconcentreerd, uh, dus in Zuidoost-Nederland. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om een hele gediversificeerde economie te hebben. Dus niet alleen dienstverlening, niet alleen handel... ...maar met name ook uh, ja, de maakindustrie. Want daar ja, voeg je dus heel veel waarde toe. Uh, en dat zie je uh, als je dus naar Azië kijkt. Uh, waarom is die economische groei daar zo enorm groot? Is omdat er ontzettend veel gemaakt wordt. En er wordt ook heel veel geïnnoveerd. Dus ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk een proces van jaren geweest. Hè? Het wegtrekken van die maakindustrie. Dus die krijgen we toch niet 1, 2, 3 terug? Dat is waar, maar als je Centers of Excellence hebt, zoals we dat zo mooi zeggen... dan is Zuidoost-Nederland natuurlijk wel zo'n Center of Excellence in Europees verband zelfs. Uh, dus ik denk dat we niet helemaal uh, uh, op met een uh, blanco stuk papier eens dus hoeven te beginnen. Er is nogal wat hier. En ik denk dat we dat moeten gebruiken om als een soort uh, speerpunt te fungeren. En, uh, maar met steun van om... de overheid of op zichzelf gewoon? Nou, ik denk dat, dat, dat de overheid dus kan faciliteren. Ik denk de overheid kan faciliteren door uh, dus de regelgeving uh, wat soepeler te maken. Dit is he, dus helaas zo dat ondanks alle pogingen... ik toch het gevoel heb dat uh, de regelgeving niet minder wordt... maar wordt dus juist meer. Dus als we over het ondernemersklimaat praten... dat kan wel verbeterd worden. Uh, en ik denk dat, uh, dat je dus faciliterend dus kunt werken. Dat kan zijn in de sfeer van uh, uh, dus belastingen. Uh, dat kan zijn in uh, dus de sfeer van uh, de infrastructuur. Uh, maar uiteindelijk moeten de bedrijven... Natuurlijk wel zelf doen. Ja, maar wel met minder regels, dus als het aan u ligt. Dank u wel. Topman van ASML, Peter Wenning. Hartelijk dank. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De dag dat de vredesbesprekingen over Syrië beginnen in Zwitserland, brengt de BBC een reportage over Syrische vluchtelingen in Libanon. Hun aantal wordt zo groot dat Libanon het nauwelijks nog aan kan. De Libanese regering wordt langzaam wanhopig. Het is very frustrating for us and it's such a suffering for them. We're trying to do our best, but the so-called international community not only disappointed the Senior refugees, but also the Libanese government and the Libanese people. De situatie is frustrerend, zegt de man. De internationale gemeenschap stelt niet alleen de Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese bevolking teleur. Ook de Britse krant die een in Independent blikt alvast op de vredesbesprekingen vooruit. Volgens de krant mogen de besprekingen niet worden onderschat. De kans is weliswaar klein dat de oorlog in Syrië er echt door beëindigd wordt. Maar misschien wordt het conflict er wel door teruggedrongen. Met minder burgerdoden als belangrijkste gevolg. Volgens de Franse krant Liberation is de tijd er nog niet rijp voor voor vredesbesprekingen. Omdat zowel de troepen van Assad als de Syrische oppositie nog geloven in de overwinning. De conferentie in Zwitserland kan dan ook niets anders dan in een deceptie eindigen. Al dus Liberation. En op de Zwitserse Radio legt een Journalist nog één keer uit, waarom de Vredesbesprekingen beginnen in Montreux en niet zoals oorspronkelijk het plan was in Genève. Die Hotels in Genf zijn einfach jetzt nog uh, belegd... wegen einer uh, Luxusuhrenmesse. En daar had zich Montreux als Ausweichort angeboten. Man had daar die Erfahrung vom Frankophonie-Gipfel van früher. En in Montreux stehen im Januar die Hotels zum größten Teil leer. Ja, omdat in Geneve de hotels nog vol zitten vanwege een horlogeconferentie... zijn ze uitgeweken naar Montreux. Daar is van vroeger uit nog ervaring met grote internationale bijeenkomsten. En er staan bovendien in deze maand de hotels voor het grootste gedeelte leeg. Bij RTV Noord legt Dara leider Henk Kuipers uit... waarom die overstapt naar de motoclub No Surrender. Ja, dan wordt een manier leiding gegeven waarvan ik zeg... Maar ja, dat past niet, klaar. Ik heb daar mijn eigen keuze in gemaakt met mijn jongens. Het gaat erom dat je je gevoel moet volgen, meer niet. Daar geeft Kuipers een persconferentie... waarin hij zijn besluit nog verder toelicht. Nou, Surrender wordt door de overstap van Kuipers... en die honderd mannen dan ook nog... de grootste motoclub van Nederland. En van hem worden er dringend nieuwe gezocht. Kijk je, regels als in dat Schubertlied. Het lächelt am tiefblauwen himmel zo so mild... en hat mir das Auge mit Tränen gevuld. Waarom? Waarom? Ja, zing dat wel, waarom? Waarom moeten mijn algemietrainingen ik De leraren niet... Duits dus worden gezocht. Want <güls> volgens trouw zit Duits als examenvak als gevolg van de crisis weer in de lift. Ook de populariteit van Berlijn draagt bij aan een toenemende belangstelling voor het vak. Ja. De lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam gaat deze week zelfs op reis naar Essen... om Duitse leraren te interesseren voor een baan in Nederland.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 heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.